Ik zou, Inshallah, ook een korte samenvatting geven van de break in het Nederlands. We hebben vandaag gesproken over de hijra van de profeet Sallallahu alayhi wasallam. Oftewel de immigratie van de profeet Sallallahu Alaihi van Mecca naar Medina. En deze gebeurtenis wordt gezien als een belangrijke gebeurtenis in het leven van de profeet en in het leven ...van de gelovigen, van de moslims. Want sinds deze overstap... ...is de islam alleen maar groter geworden. En is de profeet en zijn metgezellen erin geslaagd... ...om een staat op te richten. Een islamitische staat op te richten. Deze mensen dienen als voorbeeld voor ons te zijn... ...in onze leven. Want zij hebben namelijk alles achter zich gelaten... Zij hebben hun bezittingen achter zich gelaten. Ze hebben hun huizen achter zich gelaten. En zij zijn er vandoor gegaan met slechts hun geloof. En dat is het allerbelangrijkste. Dus zij hebben ons geleerd hoe wij moeten handelen... ...wanneer wij in dezelfde situatie terechtkomen. Als wij vernemen of te horen krijgen... ...dat er ergens, hier of elders... Geen plaats meer voor ons is om ons geloof te praktiseren. Om het gebed te verrichten. Dan dienen wij onze spullen te pakken en weg te gaan. Dit op basis van een vers die ik tijdens de preek heb aangehaald. Daarin staat dat wanneer de onrechtplegers, en zo worden ze ook genoemd, mensen die onrecht hebben begaan, jegen zichzelf. Wanneer die komen te overlijden... Dan worden ze toegesproken door de engelen. En de engelen die zeggen tegen hun. Waarom zijn jullie niet weggegaan. Uit het land waar jullie jullie geloof niet konden praktiseren. Als jullie niet in staat waren. Om het geloof tot uitvoer te brengen. Je wordt daarin tegengewerkt. Dan rust er op jou de plicht om weg te gaan. Wanneer het ons verboden wordt gemaakt. Om het gebed te verrichten. Wanneer het ons verboden wordt gemaakt. Om de hijab te dragen. Wanneer het ons verboden wordt gemaakt. Om de islam aan onze eigen kinderen te leren. Dan dienen wij weg te gaan. En deze mensen die voeren ook als excuus. Dat zij namelijk niet zoveel te vertellen hadden. Dat zij zwakkere waren. Maar dan zeggen de engelen. Waarom zijn jullie dan niet verhuisd? De aarde van Allah subhanahu wa ta'ala. Is ruim genoeg. Is breed genoeg. En er is wel altijd ergens een plaats. Voor een moslim om zijn geloof. Te praktiseren. Dus belangrijk beste mensen. Is het om te weten. Dat het geloof voor alles gaat. Er is niks maar dan ook niks. Wat meer prioriteit heeft. Dan het geloof beste mensen. En de hijra van de profeet is daar een voorbeeld van. Want ze zijn vertrokken. De profeet is vertrokken. De metgezellen zijn vertrokken. Alles achter zich latend. Ze hebben niet nagedacht. Over hun bezittingen. Over hun huizen. Over hun familieleden. Ze zijn vertrokken. Om alleen hun geloof te behouden. De profeet alayhi wa sallam, vertrok uit Mekka. Mekka was hem ontzettend dierbaar. Er is geen andere plek die de profeet meer lief had dan Mekka, die Allah subhanahu wa ta'ala meer lief heeft dan Mekka, beste mens. En toch is de profeet vertrokken. Mekka achter zich latend. En hij vertrok naar Medina, waar Al Ansaar te vinden waren, dus de oorspronkelijke inwoners van Medina, die bereid waren om de profeet bij te staan. En te helpen. En hij vertrok. En Quraysh, toen Mohammed vertrok. Hebben zij alles op alles gezet. Om hem terug te halen. Ze stuurden mensen achter hem aan. Ze waren bereid om losgeld te geven. Als maar iemand in staat was om Mohammed terug te halen. Maar Mohammed salallahu alayhi wa sallam. Het is jullie niet ontgaan. Hij werd vergezeld door zijn heer. Hij werd bijgestaan door zijn heer. Die liet hem niet in de steek. Op een moment zat hij in een grot, samen met Abu Bakr. En Quraysh die stond zo dichtbij. Ze stonden zelfs voor de opening van de grot. En toen zei Abu Bakr tegen de profeet, Zal iemand van hun naar beneden kijken, dan zal hij ons zien, o boodschapper van Allah. Maar toen sprak de profeet vol iman, vol godsvrucht, vol overtuiging. En hij zei, ja Abu Bakr, en luister naar deze prachtige woorden. Ken geen verdriet, want Allah is met ons. En dit zijn prachtige woorden, die wij onszelf altijd ter herinnering moeten brengen. Allah is met ons, beste mensen. In welke toestand jij ook verkeert, of het gaat om kommer en kwel, om problemen, om ziekte, om financiële problemen. Allah subhanahu wa ta'ala is met ons. Hij zei vervolgens, ja Aba Bakr, wat te denken van twee waarvan de derde Allah is. Wat te denken van twee mensen. Waarvan de derde Allah subhanahu wa ta'ala is. Met andere woorden. Die worden niet in de steek gelaten. En zo was het ook. Korees keerde terug. En zij wisten niet de hand te leggen op Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zij wisten Mohammed sallallahu alayhi wasallam niet te pakken. En zij wisten Abu Bakr ook niet te pakken. Zij keerde terug. In een staat van vernedering. In een staat van verlies. En Mohammed kon na drie nachten uit de grot komen. Om zijn reis voort te zetten naar Medina. Onderweg naar medina kreeg hij met iemand anders te maken. Met Suraq Malik, Die wist hun te achterhalen. En op het moment dat hij de profeet naderde. Abu Bakr radiyallahu anhu zei wederom tegen de profeet. Hier heb je iemand die ons zo meteen te grazen zou nemen. Maar toen zei de profeet wederom tegen Abu Bakr. Wees niet verdrietig. Want Allah is met ons. Prachtige woorden. Woorden van grote waarde. En vervolgens ging de profeet. Verder, hij liep verder. Hij keek niet meer om. Suraq ibn Malik kwam in de buurt. Op het moment dat hij de profeet de Koran hoorde reciteren, gebeurde iets ongelooflijks. De poten van zijn paard verdwenen in de grond. Terwijl de grond eigenlijk hard was. En toch zag hij zijn paard ineens in de grond verdwijnen. Hij ging van zijn paard af en bleef verbaasd kijken naar deze situatie. Hij wist de paard weer overeind te krijgen ging er weer op zitten en ging de profeet weer achterna. Maar op het moment dat hij weer de profeet naderde, zonk zijn paard weer in de grond. Verdween hij weer in de grond. Op dat moment wist Soraka dat deze man met een grote boodschap is gekomen. En dat deze man, zoals hij zei, zal overwinnen. En dat was ook het geval. Dus hij koos ervoor om tegen de profeet te zeggen, verluister, jij hoeft mij niet te vrezen. Ik garandeer je dat ik jou niks zal aandoen. En ik ben bereid om jou mijn profijan te geven. Alles wat ik bij me heb. Zodat jullie jullie reis veilig kunnen voortzetten. Maar de profeet nam niks van hem aan. Het enige wat hij van Soraka vroeg. Is dat hij tegen hem zei. Ik wil dat je terugkeert. En dat jij de mensen. Die op weg zijn naar ons tegenhoudt. Op een of andere manier. En Soraka, die later moslim is geworden natuurlijk. Die keerde terug. En iedereen die hij tegenkwam. Hij vroeg hem, van waar ga je naartoe? Hij zei, ik ben zoekende naar Mohammed. Toen zei hij tegen hem, je hoeft die kant niet op te gaan. Want ik ben reeds daar naartoe gegaan en ik heb niemand daar gevonden. Geen Mohammed, geen Abu Bakr. En zie beste mensen, hoe Allah subhanahu wa ta'ala, deze man, die oorspronkelijk van huis was vertrokken. Om de profeet salallahu alayhi wasallam te pakken. Om de profeet vervolgens te leveren aan de moushrikien, aan zijn vijanden. Zie hoe Allah subhanahu wa ta'ala deze man ten dienste van de profeet heeft gesteld. Hij is teruggegaan. Hij heeft in eerste instantie zijn proviant, zijn bagage aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam aangeboden. Ten tweede is hij teruggegaan. En wist hij de rest te misleiden. Door te zeggen, Mohammed is die kant niet opgegaan. Jullie kunnen maar beter teruggaan. En zo kon de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn reis voortzetten. Totdat Heil Medina binnenkwam. En de dag dat Heil Medina binnenkwam. Alles beste mensen ging in licht op. Alles. De hele Medina ging in licht op. Het is onbeschrijfelijk hoe het was om de profeet al Medina te zien binnenkomen. Mensen kwamen naar buiten. Mensen stonden boven hun huizen. Iedereen stond te juichen. Iedereen stond de profeet te verwelkomen. Kleine kinderen riepen Allahu Akbar de profeet is gekomen. Allahu Akbar de profeet is gekomen. En ibn Malik, toen der tijd een kind. Hij zei radiyallahu anhu. Ik heb nog nooit zo'n vertoning gezien. Nood van mijn leven. En hij zei naar andere overlevering. De dag dat de profeet El Medina binnenkwam. ging alles in licht op. En de dag dat de profeet overleed. ging alles in duisternis op. De profeet, het allereerste waarmee hij begon. Sallallahu alayhi wa sallam. En dat benadrukt nog eens het belang van de moskeeën, beste mensen. Het allereerste wat hij deed. is het bouwen van een moskee, subhanallah. Want zonder moskee zijn wij nergens. Zonder moskee zijn wij niks, beste mensen. Het eerste wat hij deed is het bouwen van een moskee. Waarom? Omdat de moskee een gebedsplaats is. Zonder meer. Maar het is ook een plaats om je problemen op te lossen. Het is ook een plaats voor de moslims om samen te komen. Het is ook een plaats om met elkaar te discussiëren. Het is ook een plaats om met elkaar van gedachten te wisselen. Het is een plaats waar mensen worden onderricht. Toen de profeet al-Medina binnenkwam... ...kwam Abdullah ibn Salam naar hem toe. En Abdullah ibn Salam was een van de geleerden van de Joden van Medina, een grote geleerde. En hij had natuurlijk de Torah gelezen. En hij had gezien dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam daarin vermeld staat en dat er tekenen van Mohammed daarin genoemd staan. Toen is hij naar de profeet gekomen en hij zei tegen hem: "Ik getuig dat jij de boodschapper bent van Allah en ik getuig dat jij met de waarheid bent gekomen." Op dat moment koos de profeet ervoor om alle Joden van Medina bij elkaar te roepen. En voornamelijk de vooraanstaande mensen onder hen. En hij vroeg hen. Hij zei wat hebben jullie over Abdullah ibn Salam te zeggen. En hij had zich verstopt. Hij liet zich niet zien. Ze zeiden hij is onze heer. En de zoon van onze heer. Hij is onze geleerde. En de zoon van onze geleerde. Op dat moment kwam Abdullah ibn te tevoorschijn. En hij zei tegen hun. Ik getuig dat er geen god is dan Allah. En dat Mohammed zijn boodschapper is. Precies op dat moment. Terwijl ze zojuist nog zeiden. Hij is onze Heer. En de zoon van onze Heer. Zeiden zij. Hij is de meest slechte onder ons. En de zoon van de meest slechte onder ons. En dat getuigt maar van één ding. Dat ze namelijk de waarheid hebben gekend. En deze hebben verworpen. Deze hebben geweigerd beste mensen. Beste broeders en zusters. Een boodschap. Die wij allemaal. Moeten halen. Uit de hijra van de profeet. Alayhi wa sallam, is dat wij. Altijd onze geloof boven alles stellen. Ons geloof boven alles plaatsen. Er is niks, maar dan ook niks. Wat boven het geloof geplaatst kan worden. Het geloof is het allerhoogste. En laten we ook uit de hijra van de profeet leren. Dat het belangrijk is om altijd afstand te nemen. Van alles wat ons geloof schade kan toebrengen. Dus ook van de zonde. Ook van de valse begeertes. Laten we daar afstand van nemen. En laten wij Hijra verrichten naar Allah subhanahu wa ta'ala. In de zin dat we hem met een zuivere intentie aanbidden. En Hijra verrichten naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In de zin dat wij zijn sunnah, zijn werkwijze, zijn handelwijze volgen. En dat wij alles wat u ons heeft opgedragen nakomen. En de zaken die hij ons heeft verboden, moeten vermijden. Zo dienen wij door het leven te gaan, beste mensen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala tot slot. Om ons tot ware dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala te maken. Degene die werkelijk, maar dan ook werkelijk zich volgelingen van Mohammed mogen noemen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons het paradijs te schenken.